Door Almegens met het NOS-Journaal. In het centrum van Brussel is een meisje van 13 in haar appartement zwaar gewond geraakt door een vuurwerkbom. Die werd bij haar naar binnen gegooid door een groepje pesters. Volgens het nieuwsblad wilden ze het vuurwerk naar buiten gooien, maar ontplofte het in haar hand. Ze zou vier vingers zijn kwijtgeraakt. Er zijn drie verdachten opgepakt. Getuigen vertelde het nieuwsblad dat de daders het vermoedelijk hadden gemunt op de broer van het meisje, die werd al langere tijd gepest door twee jongens. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker 24 mensen omgekomen en meer dan 50 gewond geraakt. De explosie was op het station van Quetta, de hoofdstad van de provincie Balochistan. Onder de doden zijn ook militairen die op het station stonden te wachten op de trein. Volgens een politiechef waren zij het doelwit. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de separatisten van het Balochistan Bevrijdingsleger, die militanten pleiten voor afsplitsing van de arme regio. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben de Republikeinen ook Nevada gewonnen, een van de swing states. Met deze overwinning heeft Trump in zes van de zeven swing states gewonnen. In de laatste swing state, Arizona, is nog geen winnaar aangewezen, maar ook daar staan de Republikeinen op winst. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea GPS-signalen heeft verstoord. Tientallen burgervliegtuigen en schepen hebben daar de afgelopen dagen last van gehad. De verstoringen werden onder meer vastgesteld in het noordwesten van Zuid-Korea, in de buurt van de Noord-Koreaanse grensstad Kaesong. Vliegtuigen en schepen in de Gele Zee van Zuid-Korea zijn gewaarschuwd voor de verstoringen. De spanningen tussen de beide Koreas zijn de laatste tijd toegenomen. Het weer in bijna het hele land bewolking met af en toe wat motregen. In het zuidoosten kan heel even de zon doorbreken. Vanmiddag 7 graden in het noorden en 10 in het zuiden. En ook morgen overwegend bewolkt bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het nog vast op de A4, de Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen die weer meer heb je kwartier extra nodig. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, de tweede uur hier bij ZFM. Uh, en uh, we gaan door tot 12 uur. Naast me zit uh, Hans uh, Botman en ja, Hans ja. uh, hebben we net... Uh, uh, uitvoeren nou, gewoon over uh, de politiek. ik en, er helemaal, uh, helemaal van bijkomen. Ja, zo? ik zag het bij je. ik zag het. Ja, het was waar het lang is zitten. <laughs> Want voor was volgens mij langer. had het allemaal gewoon een de helft van de tijd. Maar ja, ja, is dat zo? Nou, uh, ja, soms denk ik dat wel. Nou, uh, over politiek gesproken. Uh, uh, afgelopen, uh, wanneer was het? Donderdag? Is de kindercommissie uh, geïnstalleerd? Is geïnstalleerd. He, ja, ja, ja daar ben, ik, ben maar, je bij geweest, hoor. Daar heb ik een, uh, zeg maar een soort van uh, uh, dingetje van gemaakt. Een, een dingetje, oh, een, een, een, een, een, repo, een uh, reportage. Een reportage. <laughs> en, uh, <laughs> en die reportage gaan we nu even beluisteren. Wat leuk, ja. ja. heb ik Dit is ZFM Live vanuit Zandvoort. Nou, we staan hier in het raadhuis en we zitten te wachten op de kinderen voor de kindercommissie. En de kindercommissie die heeft als doel het informeren van de raad over wat kinderen wel en niet willen. Nou, langzaam druppelen ze hier binnen en ze vinden het best allemaal heel erg spannend. En jij komt in de kindercommissie, wat verwacht je ervan? Uh, ja, leuk, maar ook wel spannend. Ja, wat spannend. Ja. Wat ga je nu precies doen? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik denk wel Zandvoort uh, met Zandvoort dingen doen en ook school, scholen en dingen aan kinderen vragen. Dus jij gaat straks de raadscommissie uh, informeren van wat jullie dan wel en niet ja. willen, hè? Ja. En vind je dat spannend? Uh, weet je. Ja? Ja. <laughs> maar, maar, maar, maar ga je het over hebben? Over voetbal? of over? Ja, over ja. Ba basketbalterreintjes. Heb je het een beetje naar je zin in Zandvoort? Uh, ja, ja, ja, wel, Het ja. is wel lekker, hè, met het strand en zo. Ja, en de boulevard. En het circuit. Ja, en het circuit. <laughs> nou, de kinderen lopen nu de raadzaal binnen. Zijn uh, best nerveus. Ouders ook, trouwens. Zijn ook nerveus. En de kinderen mogen gaan zitten zeg maar uh, waar de raadsleden normaal zitten in de, in de raadzaal in Zandvoort. En de burgemeester staat uh, reeds te wachten en is er, uh, is er ook bij. Dus het is uh, best heel spannend allemaal. Uh, welkom iedereen. Kinderen, ouders. Ik zag ook een schooldirecteur zitten. Oma's zag ik ook dus... Uh, uh, welkom bij... Uh, ja, wel iets leuks, maar ook iets formels. Want jullie worden straks geïnstalleerd als de kindercommissie van Zandvoort. En dat is de eerste kindercommissie die we in Zandvoort gaan hebben. Dus jullie zijn de gelukkige als eerste. Van wie komt dit uh, initiatief? Nee, het is een, een, een, een samenwerking. So, sowieso de basis staat in het coalitieprogramma. Mm -hmm. Het is de gemeenteraad die gezegd heeft, wij willen jongeren meer betrekken. Uh, ik als wethouder, als uitvoerder van het coalitieprogramma, ben gaan kijken hoe we dat het best kunnen doen. En ja, waar vind je kinderen? Dat is met basisscholen. Dus ik ben in gesprek met de directeuren van basisscholen gegaan. Maar hoe kunnen we dit nou het best vormgeven? Dus dit is echt gezamenlijk met de basisscholen, maar ook de leerlingenraden van de basisscholen, is dit tot stand gekomen. Goed hoor. Ja, prachtig, uh, nogmaals, ja. En ze hebben er zin in, hè? <laughs> ze hebben er ontzettend zin in. Ontzettend enthousiast. Ja. Leuk, leuk. En ook wel een beetje het niet spannend vinden. Ja, ja, ja, maar dat precies. is ook logisch. Ja. Gezonde spanning. Ja, ze worden zo geïnstalleerd. Dat doet burgemeester Molenburg. En dat gaat op dezelfde manier, eigenlijk als raadsleden. Hè? Ja. Ja, als raadsleden, commissieleden, ze moeten een eet afleggen. Hè, dus, ja, ze zeggen eigenlijk: wij, wij gaan Zandvoort dienen. Wij staan ter beschikking voor Zandvoort. En dat doen we niet met een, persoonlijk, dat doen we met een persoonlijke uh, mening die we hebben, maar niet voor eigen gewin. Dus we doen het voor heel Zandvoort. Ja. Ja. Nou. nou, succes. Dankjewel. Zijn jullie klaar voor het formele deel? Ja, dan ja? gaan we terug de raadszaal in. Dan komt dat voor mij op en weer. Vind je het spannend? Nee. Nee? Een beetje, beetje, beetje een beetje, beetje. Weet je wat je gaat zeggen zo? Nou, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Oh, dat komt nog wel. Ik ja. ja. weet niet wat je gaat zeggen. Maar... We mogen hier nog even een glaasje limonade als Hoe die... uh, cool. vind je het? Heel cool vind het cool? En vind je het spannend? Dat ook wel, ja. Maar zijn er dingen waarvan je denkt van, uh, dan, ga ik, dan ga ik ze even laten weten? Mm, misschien, ik weet niet. Weet je het nog niet? Nee, ik weet, ik weet het al niet zo heel erg. Moet op. je nog een beetje over nadenken? Ja. Ja, ik begrijp het. En jij? Hoe ga jij het aanpakken? Eh... Ja, uh, gewoon met elkaar overleggen. Ja? Maar zijn er ook dingen waarvan jij denkt, dat zal ik eens even laten weten? Um, ja, bijvoorbeeld speeltuinen die een beetje niet echt voor grote kinderen meer is. Dat we die gewoon gaan veranderen. Ja. En dat we gewoon meer, bijvoorbeeld op scholen, meer natuur kunnen plaatsen. Nieuwe schoolpleinen, bijvoorbeeld nieuwe acties voor bij de scholen. Bijvoorbeeld bij schoolreizen dat je dan naar een leuke pretpark gaat ofzo. Nou, ik ben zeer benieuwd of dat allemaal gaat lukken. Ja, ik hoop het ook. Veel succes. Dankjewel. Ik ga me wat voorlezen en dan zeg jij, dat verklaar en beloof ik. Ja, kun je dat onthouden? Mooi. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Kindercommissie benoemd te worden,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 Vond het, het spannend? Ja, misschien een beetje. Want ik weet, ik wist eerst niet wat ik. Uh, ik hoorde dat ik uh, moest zeggen. Dat verklaar beloof ik. Yeah. Maar toen was ik het vergeten. Ik dus was bijna vergeten wat ik moest zeggen. Maar toen dacht ik, oh ja, dat verklaar beloof ik. Maar het is goed gelukt, hè? Ja, het is goed ja. gelukt. En je hebt het op papier staan. Mm -hmm. Goed hè? Ga je het inlijsten? Ja, denk het wel. Heel goed. Burgemeester David Molenberg. Uh, ja, dit zijn natuurlijk wel de leuke dingen van het vak burgemeester zijn. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om, uh, om dit te doen. Hè? Kindercommissie. Dus allemaal kinderen die. Um, we hebben altijd natuurlijk het jeugddebat één keer per jaar, mm -hmm. dat is echt met elkaar fel debatteren. En uh, nou, we hebben nu een aantal kinderen waarvan we gevraagd hebben om die ons als college van BMW uh, ja, ook, ook te helpen met alle ideeën uh, te vormen. Zij, zij zijn tenslotte degene die er het langste last van hebben waar, wat wij hier doen, zomaar zeggen. Ja. Uh, um, dus dus um, de besluiten die wij hier nemen, uh, als ze hier in Zandvoort blijven wonen, wat ik allemaal voor ze hoop, dan um, ja, uh, is dat ontzettend belangrijk voor de rest van hun leven. Mm -hmm. daarom is, is het mooi dat ze dit willen doen. Ja. ja, dat is zeker waar. En uh, ze vinden het allemaal heel erg spannend en leuk. Ja, en, zeker. Uh, tot, tot welke leeftijd blijven ze dan in die commissie zitten? Ja, dit is, in principe worden ze voor nu voor minimaal een jaar benoemd. Mm -hmm. um, en het is voor ons ook de eerste keer. Um, en er zal op een gegeven moment ook verversing moeten komen uiteraard. Ja. Het idee is wel om dit door te zetten. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Nou, we willen echt op een, op een aantal manieren de jeugd betrekken. En het jeugddebat is er daar een van. En dit ook. Ja, goed initiatief. Het is hartstikke leuk. Ja. Ja, sommige gemeenten hebben een kinderburgemeester. Uh, dit vind ik persoonlijk leuk, omdat hier meer kinderen bij betrokken zijn. Mm -hmm. En wanneer je een kinderburgemeester hebt, dan is er maar één? Ja, dat is meestal één of sommige gemeenten hebben dan twee kinderburgemeesters. Ja, ja. um, en die zijn dan vaak he, wat meer alleen maar met de ceremoniële dingen uh, betrokken. Uh, hier vind ik echt leuk dat ze zich ook met de inhoud van het beleid ja. bezig moeten houden. Ja. Dus ik heb net ook gezegd: maak het ons niet te makkelijk. Nee, ik hoor het niet. Helemaal goed, dankjewel. Graag gedaan. ZFM. This is ZFM. I couldn't see the name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bowed up down or below my bully boys blow. Huh. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. I'd been two weeks from shore When down on her a right whale bore The captain called all hands and swore He'd take the whale in tow <gasps> Soon may the whale man come To bring love, sugar and tea and rum One day when the time is done We'll take our leave and go Da-da-da-da Before the boat had hit the water the whale sail came up and caught her hands to the side harping and fought her when she dived down low <gasps> Soon may the well -man come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go No lane was cut, no will was freed The captain's mind was not of greed And he belonged to the whaleman's creed She took that ship in tow huh. Soon may the whaleman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go da da da, da. For forty days or even more, the lane went slack and tight once more. Our boats were lost; there were only four, but still that will did go. <gasps> Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tumming is done, we'll take our leave and go. As far as a fair, the fight's still on The lane's not cut and the whale's not gone The man makes his regular call To encourage the captain crew and go oh. Soon may the man come To bring us sugar and tea and rum One day when the townin' is done We'll take a leave and go Soon may the man come To bring us sugar and tea and rum One day when the townin' is done We'll take a leave and go nou, dat is een Iers uh, uh, ja. vrolijk mopje. Ja, Marije. leuk was die, hè? Ja, en ja. hoe eten we ja. het ook weer? Uh, het is van Nathan Evans en het heet Wellerman. Dat zeg ik. Het hetzelfde als Zager en Evans. Ja, Zager in de ja, year, year 25. 20. Heel goed. Ja, ja kindje klassiek is heel goed. 1968, 69. Nee, 2025. Nee, ja, dat is niet. Oh. Maar die plaat. <laughs> Hé, hey, uh, aangeschoven is uh, mevrouw Inge uh, uh, uh, Rekra. Rekra, ja. Uh, u bent, uh, zeg maar, uh, uh, de voorzitter van... Uh, Groei en Bloei. Wat is Groei en Bloei? Groei en Bloei is een, uh, een vereniging die bestaat al meer dan 150 jaar. Zo. En Groei en Bloei heeft dus een blad, dat geeft uh -huh. ze uit. En de vereniging is eigenlijk de KMTP. En daar is dit verenigingsblad uitgekomen. Waar was dat KMTP? Koninklijke Tuinbouw en plantenmaatschappij. Oh, Oké, okay. ja. ja, ja. ja. En we zijn een landelijke vereniging. We hebben zo'n 115 afdelingen over het hele land. Okay. En daar is Groei en Bloei zuid kennemerland er dan één van. En wij hebben zo'n 500 leden. Zo. En we zijn heel erg actief. We organiseren dus lezingen, waar we het hier dus nu over gaan hebben. Mm -hmm. Klimaatbestendige tuin. Mm -hmm. We organiseren tuinbezoeken. Mm -hmm. Als je dus lid bent, dan uh, kun je in de zomer met ons... Particuliere tuinen in de omgeving bezoeken. Waar je normaal anders nooit komt. Hm. We hebben. Ook in, bui... ook in het buitenland of niet? In het buitenland, we hebben één buitenlandreis. We werken verder uh, samen met Garden Tours. Maar ik organiseer zelf ook tuinreizen hier in Nederland. Oké. Okay. Ja. Dat zijn dan dagtochten waar we naartoe gaan, naar mooie tuinen. Ja. Met een uh, lunch erbij, bus, alles wordt geregeld. Daarnaast hebben we plantenruilbeurs. We hebben dus de lezingen. En um, Workshops. Dus we zijn eigenlijk zeer actief. Waar komt uw nou, passie goed. voor tuinen vandaan? Uh, ik denk van mijn vader. Ja? ja? Die zat in de Afrikaantjes en de Dalejaartjes. U komt anders. ook uit Zandvoort, hè? Ik ben hier geboren gekomen. Oké. Okay. Ja. En, ja. en uh, heeft u zelf ook een uh, grote tuin? Ik heb tuin? een uh, hele mooie tuin. Ja. Oké. Okay. Ik woon in het Groenhart. Oké. Okay. En uh, ja, en ik vind eigenlijk, uh, als je ziet hier, want Zandvoort is best wel een beetje moeilijk klimaat met de zeewind. Ja, ja. Maar als je toch ziet wat er hier allemaal nog kan groeien... dan uh, ja, ik ben ik best wel een beetje trots op mijn tuin. Ja, het, is leuk. het is een grote tuin, maar het is ook wel een passie. Want daar gaan wel heel wat uurtjes in zitten. Ja. En nu uh, ja, er komt een presentatie van uh, Stef Groen, uh, Groenleer. En uh, die gaat praten over de klimaatbestendige tuin op 14 uh, november. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, je moet je erbij voorstellen dat we dus soms stortbuien hebben... En dan kan het weer droog zijn. En niet elke plant vindt dat lekker. Mm -hmm. Dus je hebt planten die dus goed tegen de droogte kunnen. Maar je hebt ook planten die dus weer van nattigheid houden. En wat moet je verder doen? Een boom in je tuin. Die geeft dus, vooral als het warm is, geeft die dus veel, veel schaduw, koelte. Wat je verder moet denken is dat je het water opvangt. Dus regenton in je tuin. Of bijvoorbeeld een wadi. Dat is dus een plek wat je kunt maken met grind, uh, waar je, als het vocht, als het veel regent... dan kan je daar het water opvangen. Je kunt daar planten neerzetten. Uh, wat wij eigenlijk doen is ook veel... De, ja, we zijn tegen, tegen de bestrating. Hè? Dus ja. we hebben een uh, samenwerking met veel gemeentes. We hebben een grote samenwerking met Bloemendaal bijvoorbeeld. Die hebben dan de acties Tegelwippen... wat ze hier ook in Zandvoort ook hebben... En daar kunnen dus mensen hun tegels in ruilen. En in plaats daarvoor kunnen ze dus plantjes krijgen. Okay. En wij hebben daar dan uh, een steentje bij. En adviseren wij wat voor planten daar, uh, ah. je daar dan voor moet gebruiken. Maar, ja. maar bijvoorbeeld door, uh, want vorig jaar hebben we gehad die enorme buien die uh, geweest zijn. Ja. Dan kun je je moeilijk tegen wapenen. Ja, een regenton is natuurlijk een... Maar je, je kan daar moeilijk je tuin uh, nee, maar tegen wij... schermen, zeg maar. Tegen te veel regen. Als jij je tuin helemaal op straat hebt, dan... Uh, ja, dan is het ja. wat anders, ja. ja. ja maar nee, Maar goed, als je daar veel planten uh, in hebt... die dus niet tegen water kunnen... dan heb je toch een probleem, of niet? Nee, want ik heb... Uh, bij mij zakt het gewoon allemaal goed weg. Mm -hmm. Ik bedoel, omdat ik, ik heb het gras... ik heb de aarde, de planten erin. Mm -hmm. Dus uh, nee hoor, daar nee? heb ik geen problemen mee. Okay. Nee. Dus het is gewoon... het is wel wijsheid. Ja. Het is een kennis die je, die je moet hebben... om een tuin zo in te richten dat die bestendig is tegen, tegen ons klimaat. Ja, en daarvoor geven wij dus ook voorlichting. We hebben dus ook een, een tienpuntenplan... wat we opgesteld hebben... waar heb je dus allemaal tips wat je moet, moet kunnen doen. Wat, wat je moet kunnen doen met de bodem... om die mm -hmm. dus zo te maken dat je dus goed het vocht vasthoudt. Uh, we geven adviezen van... Uh, zorg dus voor voldoende variatie in je tuinbeplanting... En uh, Als we nog verder gaan... vermijd bestrijdingsmiddelen. Probeer het allemaal op een natuurlijke manier te doen. Nou, dan heb ik al verteld van die wadi. En probeer het aantal tegels in je tuin... zoveel mogelijk te beperken. Wat is een wadi? Een wadi, ja, dat, dat vertelde ik net. Dat is dus uh, een, wat je dus maakt... Ja, een soort moeras idee is het eigenlijk. Wat het water goed vasthoudt. Ja, ja. En daar hebben we dus bepaalde formules voor. Hoe je dat moet maken. En uh, Stef Groenleer. Uh, die is van Groei en Bloei Boskoop. Ja. Die, die was de penningmeester. En die, uh, nou ja, Boskoop is natuurlijk het gebied waar de bomen, waar, uh, waar kwekerijen, de bomen struien, ja. allemaal ja. vandaan komen. Ja. En uh, hij geeft dus voorlichting. Hmm. Ja. En hij is, hij is een, een, een, een, zeg maar een, een fenomeen op dit gebied. Nou, of in fenomenen zijn er dus meer hè, die dit dus doen, mm -hmm. maar hij is één van de kenneren die zich kennir, daar, van, uh, ja. daarmee bezighoudt. Ja. Ja. Ja. Heb jij een tuin, uh, Hans? Uh, nee, ik heb een balkon. Ja, ik heb ook ja. een balkon. Ja. Maar ook daar kun je hele leuke dingen ja, doen. Ja, is dat wel hè? We hebben oh. dus af en toe specials uh, hoe je je balkon echt heel, heel groen kunt inrichten. Ja. En eigenlijk met, uh, met potten en planten voor het hele jaar door. Mm. Dat, okay. dat er ook oh. leuk uitziet. Nou, dat ja. ja. uh, ja. ga ik eens opzoeken dan. Ja. Ja. Ja. En ja. dat kan even op een website die jullie ook hebben, neem ik Wij hebben een website. En hoe, ja. hoe, hoe kom je daarop? op? Uh, Groeienbloeien.nl? Ja. Nou, kijk eens aan. Ja. <laughs> In één keer. Nee, maar ja. wacht even. Die, die van ons, die heet Anders. Oh. Die is www.zuidkennemerland en dan tussen zuid en kennemerland een streepje. En dan is het punt groei.nl. Oké. Okay. zit ook op Facebook. kennemerlandgroeinl Ja, ja www.zuid-kennemerland.groei.nl Oké. Okay. Hey, en de presentatie op uh, 14 uh, november yeah. die is in uh, de kerk van de Nazarener. De, Nazarene. de, ja. de Zeilweg 218 in Haarlem. Ja. En uh, hoeveel mensen verwachten jullie daar? Nou, we hebben gemiddeld toch wel zo'n 60, 70 mensen. Toch wel, ja. ja, ja. Maar uh, de lezingen zijn ook vrij hè, bij ons. Je betaalt nergens voor. Oh, Je mag okay. ook zelfs uh, in tegenstelling tot andere verenigingen... die vragen nog wel eens... Uh, uh, een, een, een, een prijsje, een paar euro of zo. Maar ja. je krijgt bij ons ook koffie en thee in de pauze. Ja. En je mag ook iemand meenemen. Ja, maar maar... Je, je, je moet natuurlijk het wel leuk vinden, een tuin. Hè? Ik bedoel, om het te onderhouden en dingen. Want is, ik denk dat er toch veel mensen zijn, of veel, Maar er zijn mensen toch die denken, van nou, al dat gedoe met die tuin. We gaan hem helemaal betegelen. En dat, ja, dat is uh, tegen de cerebeen bij jullie, neem ik Nou, aan. Dat, dat zien we natuurlijk voornamelijk vooral bij de jongere mensen. en Ik zie dat bij mijn eigen kinderen natuurlijk ook. Een baan, uh, kinderen, ja, sporten ja, op ja. zaterdag. En dan, ja, dan is er, blijft er niet zo heel veel tijd nee, over ik, ja. voor, een, voor een tuin. En dat hè? is echt jammer dan. Hè? Ja, maar ik zie toch wel bij de jongere mensen... die hebben vooral veel interesse in moestuinen. moestuinen. Moestuinen, oh ja. ja, ja, ja Dat ja, ja. vind ik toch wel heel erg leuk normaal. Uh -huh. maar, maar ja, weet je, het, het probleem is... en ik merk dat in Zandvoort natuurlijk ook. We hebben natuurlijk, je kan je auto... Uh, je of moet je overal voor betalen... Ja. Dus vooral ook uh, ja, vooral de kleinere tuinen. Allemaal betegeld daarvoor. En dan de hmm. auto erop. Hè? Dus, uh, ja, uh, ja. Maar zijn er ook tuinen te verzinnen die uh, onderhouds, uh, uh, vrij zijn, of onderhoudsvrij zijn? Onderhoudsvrij bestaat niet. Dat bestaat niet? Nee, nee, nee. Je zal altijd wat moeten doen. Mm -hmm. Maar ik merk wel, tuinieren houdt je, houd je jong en gezond. als Goed voor ik de beweging een, ook. Hè, ja, ik zit in diverse tuinclubs... Nou, de gemiddelde... Dat is toch wel vaak 80 plus ook nog. Ja. Dat daar gewoon ja. zit. En ik denk ook als je aan tuinier tuinieren bent... Uh, je, je, hebt, je laat je gedachten los. Het is ja. zo ontspannend. Ja, en het is ook zo heerlijk met de wisseling van de seizoenen. Mm -hmm. Dat je dan weer kijkt zo spannend. Ik bedoel, we zijn nu allemaal aan het bonnetjes planten. Nou, dat komt dan allemaal op. In januari, februari al de sneeuwklokjes. Ja. En dan de andere planten en dan... Ja, de afwisseling nu ook van de kleuren, de herfstkleuren nu. Elk seizoen bij mij in de tuin is eigenlijk het hele jaar door is wel wat te zien ook. En dat, uh, ja, dat is toch veel leuker dan dat je het ja. tegen Hoeveel, hoeveel uren in kijken. de week besteed je ongeveer aan het bijhouden nou, van de tuin? Nou, ik heb wel een hele grote tuin ja? Bij mij uh, kost het wel ja, zeker één uh, tot twee dagen per ja? week. Ja. Uh, als ik dat, de uren allemaal bij elkaar optel... Dan uh, zit dat er toch wel Ja, Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Nee, voor, nee, de, nee, de gemiddelde nee. tuin is natuurlijk niet zo heel groot meer. Nee, en, en winter is natuurlijk niet zo heel winters. veel... Uh, ik vind nee, de winter bedoel, heerlijk, want dan hoef ik eigenlijk wat weinig eigenlijk te doen. Ja, te doen ja, ja. Ja, ja. Ja. En dan begint ja. het voorjaar weer. En dan is het voorjaar. Dat gaat zo snel. Ja, voor nou, hartstikke. En dan, dan komt het uh, onkruid weer op. Ja. Ja, vervelend. Nee, ik oh. Oh. Niet, als, als je, als je vaste uh, beplanting hebt, ik heb bijna geen onkruid. Nee? Nee, nee hoor. echt nee hoor. Het werk bestaat hoor. voornamelijk uit uh, in, ja, het snoeien natuurlijk. Ja, ja. En in de zomer de uitgebloeide bloemetjes eruit halen... zodat alles doorbloeit. Grasmaaien, ja. wegen aan ja, de hagen. Dus dat, uh, kunt, kunt u meenemen. een aantal uh, planten noemen die het echt in Zandvoort wel redelijk goed doen? He, echt een, een, een tip geven van hoe, uh, wat, wat je nou in je tuin in Zandvoort... He, met het zoutklimaat en dat soort dingen? Dat hebben wij wel. Uh, ja, maar het kan, ik kan het hier allemaal wel opnoemen... Maar ik denk nou, dat noem, noem er eens twee. Nee, uh, ja, de sneeuwklokjes. Ja, nee. dat, dat ja. zijn wel... Ze het, nee, het overal, hè? Ja. Nee hoor. Maar uh, als ik kijk naar de asters die, die allemaal aan het bloeien. en de de de daglelies. die hier goed, de euforbia. Maar ja, dat zal niet iedereen. Nee, bespreken. dat begrijp Alleen, ik wel. Nee. Ja, ja, ja, ja. Maar ik denk wel, wat dat betreft, moet ik de gemeente nu wel een compliment geven. Want een paar jaar geleden ben ik nog wel in de. Geklommen omdat ik me dood ergende aan het slechte onderhoud hiervan. Uh, zoals alles eruit zag. Ja, daar hebben ze wel wat geld voor vrijgemaakt. En daar he? is, dat kan ik nu merken. Want ik zie nu veel meer mensen die dus uh, van Spanelanden allemaal ja, bezig ja, zijn. Ja. En er zijn bomen geplant. En daar heb ik me ook druk over gemaakt. Je kunt wel planten, maar je moet alles wel onderhouden. Ja, ja dat is wel handig. Nou, ja. En dat wordt, uh, dat wordt nu ook water gegeven. Beter gedaan, En ik zie ja. ze goed schoffelen allemaal. Dus, uh, nou, bij de hele opknapbeurt ja. van uh, Stalvoort ja. dan komen er ook heel veel oh. extra bomen bij. Ja, hè? ja. ja. ja. ja. ja. maar als ze maar water krijgen... die ja, ja. jaren, ja, want anders is het gewoon weggegooid. Ja, ja. ja. ja. Nee, maar als, man, als, als je wil zien wat het hier doet... dan kan je bijvoorbeeld kijken bij de rotonde... bij het Raadhuisplein. Aha. Dat, uh, nou, dat doet het hartstikke goed allemaal. Ja. Ja. Ja. En het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je tuin ligt, hè... Als het een beetje beschut is... en mijn tuin is best wel beschut... dan heb je veel meer planten die aanslaan. Ja, uiteraard. Ja, ja. Ja, ja. Nou, Nog één keer het, het, het, het, het, het verhaal. Uh, Stef Groenleer... Ja. die geeft een presentatie... van de klimaatbestendige tuin... op 14 uh, november. En dat is in uh, de Nazader, na, Nazarene. Nazarene. Kerk van de Nazarene. Naast zijn ja. ja, ja. ja, ja, ja. op de Zeilweg 218 in, in Haarlem en uh, de kosten, de, de, de, het is gratis, dus iedereen, kan, uh, iedereen komen. kan komen. en de auto, dus grote parkeerplaats erachter. hartstikke goed. Het is precies de, de hoek van de Randweg en de Zeilweg. Okay. oh ja, ja. tegenover ja, ja. het Nova College. Okay. en uh, mensen kunnen ook nog lid worden waarschijnlijk hè, van jullie ze club. Kunnen ook, ze kunnen ook, ja. lid worden. en nog We een keer de de aanbiedingen. de, ja, de website dus. dat was de nee wat was het? Nee, uh, Zuid, Zuidstreepje <laughs> Ja. Groei. Ja. Groei. Maar als .nl. je gewoon klikt op www.groei.nl... dan kun je, ook groeien, naar de kan je gewoon de afdeling aanklijken. Oké, dat is ja. ook ja. www.groei.nl. www.groen.nl ja. ja. Nou, helemaal goed, mevrouw ja. Retra. Bedankt voor uw komst ja. en uh, nog een heel fijn weekend. En dank jullie wel dat ik hier mijn verhaal... Ja, heel leuk. Ja. Veel succes. En jullie ook veel succes. Ja, dank u u wel. Ook. Dank u wel. We gaan weer een uh, muziek draaien uh, die uitgezocht is door uh, Maya Kopp. Maya, wat gaan we draaien? Art Carfunkel. Oh, altijd, altijd, altijd goed. Altijd goed, ja ja. Watership Down. Ja, waterschapsheuvel. Ja. Oh, we spreken gewoon Nederlands. Oh, sorry, waterschapsheuvel. Ja, Waterschapheuvel. En het was uh, Brian IJs van uh, Art Garfunkel. Art Garfunkel, ja, prachtige zongen. prachtig prachtige ja. Zongen. We gaan naar de Klimaatweek toe. Die is ja, volgende 11, week, hè? 11 ja, 11 tot en met 17 november. Ja. De Klimaatweek Duurzaam Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Diana Kruft. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Eh, vanaf, 17, eh, vanaf 11 tot en met 17 november organiseren eh, Juttersgeluk en de gemeente Zandvoort inspirerende duurzame activiteiten om inwoners bewust te maken van het belang van milieubescherming vertel ah, mooi volzien mooi hè? Ja, ja. kun je nog één keer aanhalen <laughs> ja, nee, nee, nee nee ja dan vertel ja, dat klopt helemaal. Wat gaat er gebeuren? Van uh, Sandvoort uh, hebben we sowieso goede banden mee natuurlijk. Ja. En uh, zij benaderden ons om uh, mee te denken over een activiteitsprogramma voor de, voor de bewoners van Oké. Okay. En uiteindelijk uh, sprongen er eigenlijk direct twee uh, voorstellen in het oog en in de smaak. En, uh, en dat waren uh, het openstellen van onze uh, technische werksplaats, ja. Sandvoort. En het openstellen van onze jut -ochtenden. Oké, okay. en wat is je die... de ochtend? Ja, we doen, dat, uh, we doen dat elke werkdag van de week. Ik blijf dat heel bijzonder vinden. En, uh, mensen die luisteren of jullie zelf... hebben wellicht wel eens ons gezien in de ochtend... met die gele jassen, met die grote zwarte zon op de, op de rug. Ja. Mm -hmm. uh, en dan zijn we meestal met een groepje van zo'n uh, zo tien mensen. En dan uh, maken we het strand schoon. Oké, okay. die werkplaats uh, is, uh, is ook op de... daar hebben we het eerder over gehad in de uitzending... aan de Kamerling hè, bij... Uh, de ja, ce -ce Circulaire Hotspot bij Spanelanden, dat klopt hè. Ja. En uh, dat is, gaat gebeuren op 14 november, dat is donderdag, van 1 ja, tot uh, 3. Donderdag. Want jullie hebben een hele mooie pagina in de Sofense Kron namelijk, van de laatste editie. Daar staan alle uh, zaken keurig uh, gerangschikt. Ja goed hè. Ja, want ja. jullie gaan wel een heleboel hele doen hè, zag ik. Ja, het is een vol programma, ik neem aan dat jullie daar heel veel werk aan hebben gehad om dat te organiseren allemaal. Nou ja, kijk, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, we proberen juist natuurlijk de activiteiten te doen ja. die we al doen. Het Jutte Geluk is een, uh, is, een, is een kleine stichting. Uh -huh. uh, dus we moeten met een paar mensen moeten we heel veel werk verrichten. En gelukkig hebben we, nou, ik vertelde het laatst... we hebben gewoon over de vijftig vrijwillige medewerkers... Oh. die allemaal voor ons uh, ja, uh, op pad zijn. En als uh -huh. dat nou een technische werkplaats is... of dat ze aan het Jutte zijn op het strand of in het creatieve atelier... in de winkel in de, in de Kerkstraat... Uh -huh. Zij uh, spelen allemaal gewoon een rol in dat proces. Ja. En, uh, maar goed, het, is, het, is, ja, het blijft een stichting en het blijft uh, een hoop werk om dat allemaal te organiseren. En daarom is het uh, goed om dan niet ja, dingen te doen die je, helemaal, uh, die je normaal gesproken niet doet. Maar tuurlijk, dan, tuurlijk. Ja. bij uh, bij je eigen werkzaamheden blijven. Mm -hmm. Op uh, maandag, dus dat is aantal maandag, 11 november, dus, daar staat de, de showroom van de Duurzaam Bouwloket. Die staat op het Raadhuisplein uh, tegenover... Uh, Bakker Bertram. Klopt dat? Tussen 1 ja, en 6. Ik heb het ook gelezen, maar dat is niet iets wat wij doen, dus ik heb het al mee bekend. Okay. Maar dat is, dat is wat, uh, wat de gemeente zelf heeft. Oh, Oké, okay, maar dat hoort ja, wel ja, bij de Klimaatweek. Ja, ja. ja. ja dat hoort, hoort ja. er wel bij. Op en ook, dinsdag, dat doen we op dinsdag. Hans? Sorry, ik heb op, op, op, op dinsdag gaan we de duurzaamheidsprijs uitreiken. Maar dat is ook ja. van de gemeente, neem ik aan. hè? Ja, klopt, ja, klopt. Ja, we In de haven van Zandvoort. Um, Oké. Okay. Maar uh, woensdag 13, zo'n kwart vanaf kort over negen tot half 12, is de Jutte met juttersgeluk uh, ja. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, zoals ik al zei, gaan we dus iedere ochtend met een groepje vrijwillige medewerkers naar het strand. We gaan uh -huh. naar het op. Maar dat is een heel ochtendprogramma. En uh, normaal gesproken uh, is dat alleen voor mensen die vrijwillig werk doen bij ons. Ja. En nu stellen we het dus open. Uh -huh. uh, de zandvoorders zijn daarbij welkom om aan te sluiten. Uh, en dat kan in de ochtend om kwart over negen. Als je je van tevoren even aanmeldt... het ja. e-mailadres en Er zijn twintig plaatsen beschikbaar, klopt dat? Mm, ja, is correct. En daar uh, ja, moeten we gaan snel bij zijn. En hoeveel halen jullie dan uit het, zeg maar, uit het strand? Hoeveel, hoeveel vuil wordt er opgehaald? Ja, dat is, dat is elke keer weer, weer verschillend. Maar het is elke keer ook weer... Uh, je schrikt er toch elke keer weer van. Ja, is Want het, het zo? het strand lijkt overschijnlijk schoon. Uh -huh. um, gelukkig maar. En het, en het is ook best schoon... Maar als je dan het strand opgaat en je gaat zoals wij dat doen... een soort van mindful wandeling doen... Mm -hmm. en want als je, als je te snel loopt, ja, dan kijk je eroverheen. Want het is allemaal klein spul waar we op zoek naar zijn. Mm. En die hele grote, grote dingen, ja, die ziet een ander ook wel. En dat wordt misschien opgehaald door de uh, landen of wat dan ook. Maar dat, ja, het zijn juist die kleine... kleine. En geef eens een uh, voorbeeld. Die er allemaal liggen. Ge geef eens een voorbeeld van klein uh, spul... Nou plastic vergaat niet, okay. dus wat er gebeurt is dat uh, het plastic uh, wat allemaal op het strand terecht komt en meegespoeld wordt vanuit de zee, uh, brokkelt af in kleine stukjes en dat is echt zo, zo, zo klein als uh, een dopertje of nog kleiner, okay. gelukkig is het vaak fel gekleurd, dus daardoor zie je het wel goed. Mm -hmm. Maar dat zijn de, de stukjes plastic die, die, die zo schadelijk zijn. Want de vogels die zien het gewoon aan voor voedsel. Ja, ja. Die, uh, ja, die eten het veel, veelvuldig op. Mm -hmm. En gaan er uiteindelijk dood aan. Ja. Heb je ook niet heel veel peuken? Uh, uh, <coughs> filters? Heerlijk ja, veel peuken, ja. Lieve mensen die luisteren. Maakt, bij, maakt ons niet uit als je rookt, Maar alsjeblieft, we, niet, niet op het strand. En we hebben daarvoor tegenwoordig uh, peukenkokertjes... Hmm. We uit de, dat zijn mobiele asbakjes, kun je gratis okay. bij ons opname in de Kerkstraat, maar ook uh, bij onze Unit die gele container, bij de haven van Zandvoort staat ook zo'n uh, peukenrek zoals wij het noemen en dan kun je gratis je asbakje oh, wat goed. Ja, In Spanje is het helemaal verboden op stranden hè, om te roken. Ja, vinden ze met, met, met honderden tegelijk. Ja, ja dat is heel, heel vervelend. Ja, is de he? de haven, hè. Het vervuilt echt heel ja, sterk. Ja, ja. Jullie hey, hebben we nog een leuke actie erbij bedacht. Uh, gratis koffie hè? of thee met gebak. Uh, met een soort stempel. Uh, met... Je moet twee stempels ja. halen. Er zijn de activiteiten deze week. Komende week waar je aan kan deelnemen. Ja. En op het moment dat je daar een neemt Dan kun je, uh, kun je daar een stempel voor krijgen. Er is al eentje voorgestempeld. Dus uh, bij twee activiteiten kun je een uh, kopje koffie met, uh, met gebak komen. Ja, bij uh, Blue Zone uh, in de Hotelstraat Nieuws, Beach House of uh, de Haven van Zandvoort. Nou, dat is, dat is wel, een grap, wel een grappige uh, actie erbij bedacht. En dus, jullie, uh, jullie hebben ook een winkel in de Kerkstraat. Wat, wat, wat doen jullie daar? Nou, het is tweeledig. Hij is dus twee zowel een winkel als, uh, als het is een atelier. Mm -hmm. uh, creatief atelier, dus een sociale werkplaats waar wij uh, hele mooie producten maken van hetgene wat we van het strand weghalen, het afval. Mm het -hmm. is eigenlijk echt een, ja, een, een, een drie luik is het. Uh, we jutten op het strand. Alles wat daar niet thuis wordt, praten we er vanaf. Hetgeen wat we kunnen hergebruiken, dat gaat naar onze circulaire hotspot. Ja, wat je net zei, is Noord. Mm -hmm. Uh, daar wordt het gesorteerd, schoongemaakt. Uh, daar hebben we onze ovens staan. En onze shredders, dus alle technische gebeuren. Daar kun je ook dus vrijwilliger zijn. Als je interesse hebt in dat deel van het proces. En als dat gebeurd is, dan komt het in uh, de kerkstraat, in het atelier. En daar gebeurt zeg maar de afwerking van producten. Oké, okay. ja. goed hoor. En dan hopen we het ook smiddag. Vinden jullie wel eens waardevolle spullen? Wat zeg je? Vinden jullie wel eens waardevolle spullen? Uh, ja, een enkele keer wel. Ja. En, en waar praat je dan over? Nou ja, in de, in de zomer uh, met uh, de badgast uh, gebeurt dat natuurlijk uh, meer dan, uh, dan in, uh, in, de, in de winter. Mm -hmm. Maar uh, ja, we vinden, we vinden wel eens geld. Ja. Afgelopen zomer heeft iemand nog uh, 50 euro gevonden. En, en, uh, ook keurig. Dan kom ik in de fooienpop. Een, een, een, een briefje ja. of uh, in munten, <laughs> <laughs> ja dat begrijp ik. Nee, maar goed, uh, <kijkt> het duurt is natuurlijk wel anders geworden, want uh, vroeger had je natuurlijk af en toe wel containers die aanspoelden of uh, uh, ja. Grote partijen hout en zo, dat is gelukkig uh, allemaal minder geworden. Door de betere schepen en, uh, en uh, de veiligheid aan boord. Maar uh, ja, het is toch uh, interessant nog steeds. Uh, je kan van alles tegenkomen ja, aan de vloedlijn. En uh, er spoelt af en ja. toe wel rare dingen aan. Ja, ja. Zeker. En nogmaals, uh, ja, als je meedoet aan de Klimaatweek van uh, 11 tot en met 17 november... ...staat ook in de krant staat, uh, alle uh, uh, dingen waar je aan mee kan doen. Ja, op pagina uh, 13. Uh, pagina 13. En ja. uh, er zit ook een uh, bon bij, die kan je uitknippen. En uh, daar kan je de stempel uh, van uh, gaan krijgen voor een uh, lekker kopje koffie... ...en uh, gebakje bij Blue Zone Expresso, Nieuws Beach House of de haven van Zandvoort. Oké, okay, nou, uh, hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Of je moet zeggen, van, nou, ik, dit wil ik nog graag even kwijt. Maar um, uh, bedankt voor je, voor je medewerking, uh, Diana. En uh, we wensen jullie heel veel succes de komende, komende week. Ja, dankjewel. nog. Okay. En, en nog een heel goed weekend. Hartelijk bedankt hoor. hoor je dag. Wel. Dag. Dag. dag, dag. Bye, bye. En muziek. En muziek. En muziek. Van Marja. Muzica maestro. <laughs> Uh, uh, uh, ja, dit was... Uh, was dat dit was Bette Midler. Een oud-nummer van de Stones. Ja, hè? Ja, ik pop. vind de Stones toch beter. Uh, ja, dat mag je niet zeggen van Marja. Dat mag je niet zeggen van Marja. <laughs> Goed. Uh, het, is, uh, het is kwart voor twaalf... Uh, lieve luisteraars. En uh, ja, We zitten bijna al tegen het einde van het programma. We hebben in de eerste... Uh, uur hebben we Karina gehoord over, uh, over de, de sauna, de sauna op het strand en uh, ja. ze heeft daar nog een uh, verdere reportage ja, over. Ja, dus ze gaat nu. Uh, Dan gaat gaan we zo naar luisteren, maar we checken of het werkt. Ja, we, ja, <laughs> ja. We, we willen iedereen nog even hartelijk dank zeggen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, en, Maya. En, uh, ja, bedankt, Maya. Voor de muziek, voor de muziek, voor de muziek en de ook. Techniek. Ja, jammer dat je de Stones niet had, maar. Uh, ja. Bist op. Nee, maar je had goede muziek. Je had goeie een muziek. heel mapje Stones, hoor. Ja, ja. heel goed, heel goed. Uh, ook namens Gerloopman. Uh, Juist. Een hele fijn, uh, fijn weekend verder. En. Uh, ja, we gaan. besluiten af met. Uh, met uh, Carina, over het ja. uh, uh, strand en, uh, dat je en daar de lekker. En volgende de, week zijn wij we er weer, uh, Hans. Ja, volgende week zijn we er weer en, ja. uh, met een leuk programma. Kan ik nu al beloven. Oké, okay. <laughs> zo. Dit is ZFM. Nou, we lopen nu richting zee om even te ervaren. Ja, we hebben natuurlijk nog niet heel lang in de sauna gezeten. Maar uh, dan ervaren we wel even het loopje naar de zee. Uh, die je natuurlijk normaal helemaal verhit. Uh, uh, doet En dan kom je aan bij de zee. En dan dompel je onder. En dan, uh, ja, dan kom je ook al tot rust. Goed voor je spieren. Hè? De, uh, Want ja. waar is eigenlijk de sauna allemaal goed voor? Uh, nou, het, De warmte van de sauna is sowieso... Uh, dat je lichaam heel snel in de ontspanning kan gaan. Die warmte is een de warme deken. Dus de ontspanning is is altijd het effect. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk gewoon nog je, de lichamelijke benefits. Ik neem aan dat iedereen daar wel ja. een beetje van op de hoogte is. Hè. Voor je hart, bloed en vaten... is het gewoon ja. ontzettend gezond om je aderen uh, nou, te trainen. Het is bijna een soort uh, uh, ja, een, een sportactiviteit voor ja. je lijf. Zonder maar dan dat je dat niet Want je bent ja. dus ontspannen. Maar ja. je lijf doet stiekem heel veel. Uh, en... Het pingpongen van heet naar koud is voor je hart ook fantastisch. Uh, echt een goede training. Dus dat heeft uh, heel veel voordelen. En je gaat natuurlijk op een gegeven moment ook zweten. Dus dan gaan je gifstoffen uh, gaan eruit. Uh, voor je spieren ook weer ontspanning. Uh, ja, weet je, het is op zoveel manieren heel ja. goed voor je. Ja. Maar vooral uh, waar wij met Willys uh, voor gaan is ook echt het sociale aspect. En dus dat, de, de fysieke benefits zijn natuurlijk fantastisch... maar ook echt het samenkomen. En of dat nou met vreemden is... of met uh, je eigen vrienden of je partner. Uh, ja, dat, om zo'n activiteit te ervaren... Dat... Ja, het blijft echt bij je en het is verslavend. Want iedereen nou. die is gekomen, die komt ook weer terug. Heel goed, dus heel goed. Heel tof. Ja, ja, maar ook, denk ik, de toerist, die, kun, die kan jullie ook goed vinden. Ja, zeker. En dat is ook heel leuk om te zien. Uh, vooral in de afgelopen weken uh, meer dan, uh, dan, dan uh, in, uh, in de lente. Maar nu merken we vooral uh, dat er veel toeristen ook, uh, ons kunnen vinden... die dan toch nu al op zoek zijn uh, naar sauna. En dan toch op ons uh, komen via Google. Maar ook we hebben we natuurlijk uh, bij uh, de verschillende hotels flyers ja. neergelegd en mensen weten we... Uh weten dat we er zijn. En in de winter is het natuurlijk wel even anders hier in Zandvoort dan in de zomer. En uh, ja, wij vinden het te gek om iets uh, te kunnen aanbieden... wat echt dat 365 dagen Zandvoort uh, versterkt. Ja, ja. En uh, dat is ook uh, vooral waarom uh, de gemeente ook dacht... van dit is echt een uh, toevoeging op het aanbod. Uh, en vooral voor in de winter. Dat toch, uh, ja. Ja, het ja. is natuurlijk een te gek concept. Nou ja, en ook wel echt een beetje Instagrammable. Nou. Want uh, <laughs> ja, ik denk dat, uh, dat een heleboel mensen straks uitkijken naar de nieuwjaar. Duik, maar hier kan je gewoon elke dag een, nou, een duik nemen. Met ook nog even lekker opwarmen voor je spieren. Um, maar jij bent echt de expert in het uh, zwemmen in open water, toch? Nou, of in ik... Engeland? Nee hoor, nee. Ik, uh, maar het is meer uh, koud dippen, dus uh, oh, ja. ik doe met mijn uh, zwemclub, uh, zwemmen we hier altijd op het strand. Uh, elke, uh, elke week uh, één of twee en soms drie keer. Uh, we hebben een groepje waarmee oh, we dat lekker. doen. En dat wisselt zich een beetje af. Uh, en ja, dat, uh, dat houden we de hele winter vol. En we merken dat dat uh, nou, sowieso heerlijk is voor je lijf. Dus uh, je traint echt ja. om uh, op te warmen. Dus ja. dat je minder koukleumerig bent. Uh, ja, er zijn natuurlijk uh, veel over te doen. Is, uh, eh, onderzoek is, is lastig. Uh, maar voor ons is het vooral heerlijk. En ook een uh, soort voor, vorm van uh, therapie. Zochtens ja. uh, met de dames in het water. Ja. Uh, Ik, uh... Met, met sauna erachter, toch? Ja, dus, uh, en dat is natuurlijk heerlijk. Uh, om, uh, ook gaan we nu wel eens... Uh, ...s avonds en met het clubje... ...en dan oh, lekker, in de, nee. lekker in de sauna opwarmen. Ja. Uh, en ja, we hebben ook... ...een krijtbordje opgehangen gisteren. Uh, ja, dat is uh, weer nieuw, hè? Ja, dat is weer nieuw. We proberen ook steeds... ...weer leuke dingetjes te verzinnen... ...om het uh, ja, toch ook weer... Uh, nou ja, eh, spannend te houden. Ja. En uh, we hangen ja, een thermometer interactie. op... Uh, ...binnen. Uh, om, zodat mensen als ze gaan koud dippen ook even zelf kunnen ja. kijken. Hoe koud is het nou in de zee? Uh, en dat dan op te schrijven op het bordje. Superleuk. Dat is ook weer leuk voor de mensen die daarna komen. Ja. Uh, want ja, uiteindelijk uh, het idee van deze sauna is natuurlijk. Ja, je komt om te ontspannen. Je komt om te verbinden. Dat vinden wij ook belangrijk. Wat Julia net ook al zei over uh, het sociale aspect. Maar het is ook in, uh, het idee dat het impact geeft. Dat je het wel het gevoel echt met je meeneemt uh, voor de rest van de dag. En en mijn buurvrouw is gisteren ook geweest. En die zei ook, het was zo zalig. En ze zei, ik ben helemaal herboren. Vooral ook die dip in de zee. Ja, het is echt magisch uh, wat, je, wat je eigenlijk ervaart. En wij weten dat niet veel mensen zomaar de zee in zouden gaan. Hè, normaal, zonder op te warmen. Mm -hmm. We merken nu dat ja Mensen die dat nooit doen en toch gaan zo trots eigenlijk die zee uitkomen. Dus het is niet ja, alleen fysiek, maar het is ook mentaal. Het is echt ja. een overwinning. ja en Het is gewoon een heerlijk gevoel wat je met je meeneemt voor de rest van de dag. Dus daar doen wij het voor, die blije gezichten. Dat vinden wij fantastisch. Maar stel, je komt nu voor het eerst hier. Hoe weet je dan een beetje het stappenplan? Hebben je dat ook ergens staan? Ja, we hebben... hoe weet je wanneer je weer... Uh, water op de stenen moet doen, of uh, als je echt nog nooit in die sauna en je hoort dit nu en je denkt, oh, dat wil ik proberen. Ja, hoe we weten ze dan een beetje hoe ze het kunnen doen? Ja, goede vraag. We hebben uh, op de website een pagina Your Visit. Waar we het eigenlijk een beetje uitschrijven. Uh, van 10 uh, ja. tot 15 minuten in de sauna. Dan even naar buiten om af te koelen. En dan weer terug uh, erin. Je kan een muziekje aanzetten. Uh, water op de stenen gooien mag zeker. Even overleggen ook met de rest. Uh, oh, ja. rest. Want eigenlijk he, het voelt heter aan. Maar je laat eigenlijk de temperatuur zakken door uh, water op te gooien. Uh, dus ja, er is een, uh, we hebben een, een kleine handleiding. Ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, wat Jul en weer van der Sauden, wat we altijd zeggen is, vooral naar je lichaam luisteren. Dus als jij na zeven minuten denkt, nou ik trek het niet meer, dan ga je lekker naar buiten, lekker naar je lichaam luisteren. En, uh, ja. Ja, en goed drinken, hè? Heel goed drinken. Zeker, dat is ja. echt heel essentieel hè? Nou, dat is inderdaad wel heel belangrijk voor uh, gewoon de hydratatie. Ja, je verliest natuurlijk een hoop vocht. Dus, ja. uh, en ik ben geen voorstander persoonlijk. Van tijdens de saunasessie water drinken. Want je onderbreekt eigenlijk een beetje het fevergevoel. Want door de sauna, door de hitte, krijg je lijf het idee van... oh, ik heb koorts, Waardoor dus de, de, de, ja. de gifstoffen worden gescheiden. En als je dan ondertussen gaat drinken... onderbreek je eigenlijk een beetje dat effect. Dus ik ben meer van, nou, tijdens die sauna goed heet worden. En als je eruit komt, veel drinken en afkoelen. Dus, ja. Ja. Nou, geweldig. Hebben jullie het plan om nog op andere plekken... Een sound set. Want we hebben natuurlijk hier zijn we bijna bij Zuid. Ja. Maar uh, we hebben ook nog een heel mooi gedeelte Noord. Waar uh, Billies ook heel mooi bij zou passen. Maar is dat ook een beetje wat jullie hopen? Zeker. Ja, we hebben echt uh, grote mooie dromen. En dat ligt ook allemaal al uh, in overleg bij de gemeente ja. Zandvoort. En dat gaan we allemaal nog concretiseren. Uh, we hebben wel echt gekozen voor eerst even alle energie op, uh, op Billies 1. Laten we ja. hem zo noemen. Ja. Uh, want we hebben nog allemaal leuke ideeën met een anistisch shop... waar we olie's gaan aanbieden. en uh, nou ja, We willen echt nog wat dat, dat Hilzand voor het eerst weet dat we er zijn. En dan gaan we eigenlijk organisch groeien. En de plannen ja. liggen er allemaal. Uh, maar we dachten ook van ja... het is voelbaar dat we met onze energie hier nu zitten. En ja. uh, dat merkt iedereen. En als we nu al... Uh, onze energie gaan verdelen. denken we, oh, dan missen we eigenlijk deze prime spot. Uh, dus ja. Ja. ja. En de mensen laten natuurlijk ook denk ik wel een recensie achter. Of laten... En daar doe je dan ook wel weer wat mee. Uh, maar ik denk dat eigenlijk iedereen blij naar buiten komt, toch? Absoluut, ja. zeker. Ja, ja, ja. ja, ja en eerlijk... dat vinden we heel leuk om dat dan ook te lezen. Wat mensen dan eigenlijk, eh, zeggen ze bijvoorbeeld nou, wat stoelen erbij. Dus we zijn nu oh, zelf ja. ook aan het kijken van nou, kunnen we nog ergens een mooie bank oh, yeah. vandaan halen. Zodat mensen wat lekkerder kunnen zitten tussendoor. Uh, ja. ja, dus uh, oh, bijvoorbeeld, uh, nou, we hadden iemand had gezegd van nou, hoofdsteunen zouden we wel fijn vinden. De Jules, die is ja, nu aan het uh, on aan het, dus, uh, het ja. Oh, wat grappig. Extra ja. zandlopers als mensen op een ander schema zitten. Dus die staan oh, er ook sinds ja. vandaag. Jeetje, dus ja, zo, uh, zo zijn we steeds bezig om het, uh, om het uh, ja, beter te benen. maken. Maar ja. wel binnen ons uh, idee natuurlijk. Want het idee is vooral dat het geen welnis uh, is. Ja. Hè. Het is geen dag in de, in de spa. Met uh -huh. de veun en, en, ja. en alle luxe. Dit is wel gewoon echt in de natuur. Uh, ja. Wat rauwer. Ja, wat Ja. En ik, ik las ook iets over dat je ochtends een uh, mini steamy. Uh, ook leuk. Dat vond ik. Mini-steamy. Ja, ja, steamy. ja, leuk. Ja, zeker. Ja. Ja, toch? We hebben de mini Oh hebt, Ja, mini morning. Ja, ik dacht wel. Wow, en wat, ja. Ja. Zo ja, wat leuk goed klinkt. Dat. Uh, dat is ook leuk. Ja. En dat is nog eigenlijk weer wat korser. Dus okay. we voor mensen die bijvoorbeeld ochtends even uh, voor werk willen gaan, uh, die niet tijd hebben om anderhalf uur uh, ja, uit daarom. het schema te, te halen. Hebben we nu uh, de morning mini steam. En dat is dan één ronde. En dat is, nou het is eigenlijk 45 ja. minuten. Dus dan kan je licht eraan wat je maakt. Ja. Sowieso twee rondes. Uh, ja, dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat lukken. Ja, er komen mensen aan. Oh, dat is altijd, er komen mensen dat is altijd aan. leuk voor ons. Ja, dat, ons dat is toch het geweldig ja. hè Het is Fantastisch ja. om mensen te ontmoeten ook. Ja. Ja. Kijk, en het lijkt erop alsof... Ja, oh, die is snel binnen. Nou, ja, die, is vaker geweest, nee? ja, die is vaker geweest. die is vaker geweest. Ja, oh, ja want goed. Want uh, hoe kunnen mensen nou intekenen? Even de website nog even noemen natuurlijk. Ja, nee, er, er is inderdaad een website uh, waar je kan boeken. Het is vrij, uh, vrij duidelijk uh, boeken sauna. En dan heb je, uh, heb je een paar keuzes. Ja. Uh, en dan kan je kiezen voor of een shared sauna. En dat oh, is yeah. voor max zes mensen. Ja. Uh, en dat kan dus uh, drie, drie groepjes van twee zijn. Of... Nou ja, Soms zitten er ook uh, maar drie mensen in. En dan, uh, maar je dan... ziet ook hoeveel er nog bij kunnen dan. Zeker, ja. Ja, het is okay. allemaal heel transparant. Ja. Uh, maar je kan ook kiezen voor een privézaal. Dus dan kies je diezelfde tijdslot, uh, ja. maar dan privé. Als je gewoon even goed wil bijkletsen. Of als je echt uh, even wil genieten van de rust zonder, zonder anderen. Ja. Dus, en dat kan de ene week anders zijn dan de andere keer. Ja. Dus uh, wij, hè, wij maken onze keuze ook. De ene week gaan we voor een shirt en je juist zin om andere mensen mm -hmm. te ontmoeten? En dan uh, ga je met een eigen clubje privé. En dus de mini-steam, uh, ja, die, die keuze is er ook. Ja. Um, en die gaan we wellicht ook nog uitbreiden op een ander tijdstip. Uh, maar je na boekt... werktijd. Ja. Klopt, ja. ja of tijdens de lunch de hadden we ook lunch. bedacht. Ja, als en je een hele uh, stressvolle dag hebt gehad. Oh, heerlijk. Ja. Ja. Ja. Je boekt dus eigenlijk gewoon via een button. <kwijnt> en uh, ja, dan word je zelf gewoon door alle stappen geleid. En, uh, uh, dan krijg je een uh, bevestigingsmail... En uh, een dag voordat je uh, je, ja, je dag is dat je naar de sauna gaat... dan uh, krijg je de doorke, deurcode. Oh ja. En uh, met die persoonlijke code kom je dan uh, de je sauna binnen. binnen. Ja. En ja. binnenkort ook uh, per WhatsApp... Handig. Komt ja. hij er nog ja, ver... weer een vernieuwing? Ja, precies blijft hoor. En mensen kunnen ook op de dag zelf boeken. Dus tot een kwartier komt uh, oh. Ja, En dat wordt uh. Heel, uh, heel veel gedaan. Ja, en dan krijg je meteen ja. de e-mail. Maar wie maakt het dan tussendoor schoon? Ja, dat doen wij, maar ook Echt? de mensen. Uh, hem. Ja, nu nog wel. Ja. Ja. Oh, okay. uh, maar uh, ja, ook, uh, ook mensen zelf. Dus wel een beetje de bedoeling ja, dat je het ja, ook uh, een beetje aanveegt en een beetje netjes houdt. Maar ja, zo gaat het in Oslo ja. ook. Zeker. Ja. Ja. zeker. Ja. Tenminste ja. dat. Uh, heb ik dan gezien uh, hoe dat ging. Ik denk, nou, dat is uh, inderdaad wel heel handig. Helemaal zelfsporting, sporting. Helemaal goed. Ja. Nou, ik uh, zie twee trotse vrouwen uh, hier voor me staan. En uh, ik denk dat ik even heel snel ga boeken. Ja. Want ik heb er helemaal zin in. Ja. Om, uh, ja. Dus uh, echt supergoed uh, concept. En natuurlijk healthy. Je wil nog iets toevoegen? Nou, heel graag. Als ja, ja, je tuurlijk. dit zo zegt, denk ik... Oh ja, wat ook echt wel heel... Uh, wat, we, wat we zien wat heel goed loopt, is uh, de gift voucher. Oh, want kijk. Dit, ja. we, het is gebleken dat heel veel mensen die zijn geweest... Denken, oh, dit wil ik ook echt aan mijn zus geven. Of cadeau ja. aan... Uh, of als we een verjaardag gaan vieren... Dan gaan ja. we dit eerst lekker anderhalf uur in de sauna. Oh, goed. En dan kan je daarna natuurlijk altijd nog lekker wat gaan eten of drinken. Uh, want dat is natuurlijk zo leuk dat we ook bij Nius uh, ja. dichtbij zitten. Maar de giftfoutjes uh, die gaan ook echt uh, ja, als een lopend buurtje. Helemaal nee. goed hè. Als warme ja. broodjes. Uh, misschien uh, heeft Sinterklaas dit ook gehoord. Nou precies. Ja. En uh, ja, de kerstman. Nee ja. hey, hoor. Ja, Leuk om in je schoen te ja. vinden. Een ja. giftvoucher van Billy's. En voor, uh, voor de locals van Zandvoort is het ook wel heel tof nu dat we abonnementen hebben. Dus uh, oh, ja. je kan dus, um, ja, dan wordt het gewoon voordeliger. Uh, dan wordt je samen ja. gewoon net uh, ja, wat voordeliger. En uh, dan werken we met strippenkaarten. En uh, ja, we leren steeds meer uh, lokale zandvoorzen kennen. Ja, super leuk. Ja. ja, het is een dorp en dat gaat altijd snel. Heel leuk, Ja, heel ja leuk. maar. Nee, ik, uh, ik vind het echt een supergoed idee, wow, dit. Fijn. En nou, ik hoop ik dat jullie uh, van de gemeente ook... en uh, jullie ideeën mogen uitbreiden. Yeah. Dat zou wel fantastisch zijn. Wow, dankjewel. Ik kijk ook uit naar die, uh, wat je net zei, die olieën en die... Uh, ja. Ja. ja, de eucalyptus. Fantastisch. We zitten vol met Tot zover ja. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.